1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Geen wapens voor Afghaanse recruten bij training door Nederlanders. Het vroegere ministerie van Vrom is opgelicht voor miljoenen... en grootschalige fraude bij onderwijskoepel in Rotterdam. De bewolking neemt toe tegen het eind van de middag... komen er van het zuidwesten uit buien. En het wordt 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht stevige buien, plaatselijk veel regen... en ook kans op onweer en windstoten. En morgen bewolking, af en toe regen en een graad of 17. De Nederlandse politietrainers worden met open armen ontvangen... in de Afghaanse provincie Kunduz. Dat kreeg premier Rutte vanmorgen te horen van de militaire top. Maar de situatie is wel onveilig. Om aanslagen door Taliban-aanhangers te voorkomen, mogen de Afghaanse recruten, die door Nederlanders worden opgeleid, geen wapens dragen op de compound. Erkent commandant de strijdkrachten van UM. Allereerst de mensen die de missie gingen opbouwen, die werden heel goed ontvangen door onze Duitse collega's daar. Daarnaast. Uh, zijn er ook uh, Amerikanen in het gebied. En daar hebben we ook goede afspraken mee om maar een voorbeeld te noemen. De Amerikanen begeleiden nu in Coendoes stad en in de Coendoes provincie... begeleiden ze de politie. En daar waar wij komen, gaan de Amerikanen dan overgeven aan ons. Nou, dat gaat allemaal prima samen. En de Afghanen? Ja, dat is dat, dat, het belangrijkste bij voor het laatst. Uh, ook de Afghanen, als ik kijk naar de Afghaanse uh, politie waar we mee gaan samenwerken. Die hebben ook bij hun commandanten die we al gesproken hebben, hebben aangegeven dat ze heel blij zijn dat wij komen. En ook dat ze heel blij zijn met de aanpak die wij voorstaan, want die hebben we ze uitgelegd. En we hebben inmiddels al mensen van ons die patrouille hebben uh, gelopen en gereden uh, in de provincie. Samen met uh, de Duitse collega's of Amerikaanse collega's. En die zijn ook door de bevolking gewoon heel vriendelijk ontvangen. Dus ik denk in alle toonhaarden uh, met open armen. Maar je hoort ook heel veel uh, verhalen over zelfmoordaanslagen, andere aanslagen. Dat klinkt wel als een warme ontvangst, maar niet als een hartelijke ontvangst. Ja, we spraken hier wel over Afghanistan en niet over Nederland. En, uh, het is zo dat uh, de dreigingssituatie in het noorden, in Kunduz met name, uh, is afgenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. Uh, dus de, de aantal incidenten is minder geworden. Maar het is terecht wat u zegt, uh, de aard van die incidenten is uh, anders geworden. En we zien meer incidenten met berenbommen en met uh, zelfmoordaanslagen. Uh, en dat is uh, een constatering die juist is. Hoe gevaarlijk is die missie dan? Uiteindelijk is in Afghanistan nog steeds een dreigingssituatie en hebben we militairen nodig om bepaalde dingen te doen. U ziet dat we met de politiemensen met name op compounds opereren en daar les geven En dat we met name de militairen gebruiken om naar buiten te gaan om de politie in het werk daadwerkelijk te begeleiden. En zo maken we het beste van de capaciteiten van iedereen. De militairen kunnen het beste met die dreiging omgaan, dus zij gaan naar buiten. Is het nu waar dat Afghaanse recruten op die compounds... geen uh, wapens mogen dragen uit vrees voor aanslagen? U doet dan op het infiltreren in de Afghaanse strijdkrachten. Uh, we zien dat er uh, dreiging is van... Taliban die uniformen aantrekken, maar niet bij de politie of uh, het leger horen. Uh, we hebben soms ook de situatie dat mensen in de politie of de leger... gewoon gedwongen worden, omdat er bijvoorbeeld druk op hun familie ligt... of dreiging op hun familie ligt, om rare dingen te doen. Uh, dus in die zin houden we dat goed in de gaten... en proberen we daar professioneel mee om te gaan. En als we op een schietbaan staan, natuurlijk krijgen ze uh, wapens en munitie. En dan moeten ze schieten, maar als ze in het klaslokaal zitten... zullen ze alleen de wapens krijgen. En overigens, in Nederland hebben we in klaslokalen ook geen munitie. Maar in Afghanistan heeft dat een andere reden. En daar is het dus het voorkomen van aanslagen... door mensen die getraind worden door Nederland en andere landen. Mijn mensen zijn professionals, dus die gaan heel goed met dreigingen om. En uh, daar hoort dit ook bij. De commandant en strijdkrachten van U in gesprek met verslaggever Wilco Boom. De verantwoordelijkheid voor de moord op de halfbroer... van de Afghaanse president Karzai is opgeëist door de Taliban. Een woordvoerder noemde het een van onze grootste prestaties... van de afgelopen tien jaar. Ahmad Wali Karzai werd vanochtend tijdens een bijeenkomst in zijn huis doodgeschoten door een lijfwacht. Volgens president Karzai illustreert de moord op zijn halfbroer het lijden van het Afghaanse volk. We hopen dat dit lijden kan worden weggenomen en dat er vrede en stabiliteit komt, zei hij. Ahmad Wali Karzai was hoofd van de provinciale raad van Kandahar en gold als een van de machtigste mannen van Zuid-Afghanistan. Het vroegere ministerie van Vrom is vorig jaar opgelicht voor 4 miljoen euro. De politie heeft vier mensen aangehouden. Twee mannen uit Groot-Brittannië en een Nederlander zitten nog vast. Persofficier Petra Willemsen. Mevrouw Willemsen, kunt u eens uitleggen hoe die oplichters te werk zijn gegaan? Uh, ze zijn begonnen met het oprichten van een bedrijfje... Uh, met een naam die lijkt op uh, een overheidsdienst... althans dat het gelieerd is aan een overheidsdienst. Vervolgens hebben ze aan dat bedrijfje een rekening gekoppeld... En uh, ze hebben co uh, correspondentie vervalst, dus brief vervalst uh, met een logo, het briefhoofd en de digitale handtekening van de provincie Zuid-Holland. Vervolgens heb je die brief verstuurd naar het ministerie van Vrom met de vraag om het verschuldigde bedrag over te maken naar een ander bankrekeningnummer. En dat bankrekeningnummer was dus het rekeningnummer van dat bedrijfje. En uh, vervolgens is daar ook nog over gebeld met Vrom uh, voorafgaande aan de brief, na de brief. En Vrom heeft uh, op die manier dat geld overgemaakt naar dat uh, valse bankrekeningnummer. En die vervalsing zat kennelijk zo goed in elkaar, want het klinkt vrij simpel. Uh, die zat uh, heel goed in elkaar, ja. En ze kwamen er niet achter? Nou, ze kwamen er eigenlijk achter doordat de ING-bank uh, zag dat het geld wat door Vrom werd overgemaakt... eigenlijk vrij direct werd doorgestort naar verschillende bankrekeningnummers. Dat vond de ING-bank verdacht en die hebben uh, contact gezocht met Vrom. Er zijn op dit moment vier verdachten. Zitten die vast? Uh, drie van de verdachten zitten vast. En één van de verdachten is door de Raadkamer geschorst, dus die is op vrije voeten. Uh, ze zullen wel met z'n vieren op 26 september uh, bij de rechter moeten komen. Is die 4 miljoen euro al terug? Nou, gelukkig is het grootste deel van het geldbedrag teruggevonden. Dat, daar ligt beslag op bij diverse ban banken. Uh, bij elkaar is een bedrag van ongeveer 700.000 euro verdwenen. En geen idee waar dat gebleven is? Uh, op dit moment niet. Duidelijk persofficier Petra Willemsen. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 De recherche heeft een inval gedaan bij de onderwijsorganisatie BOOR. Dat is de koepel van openbare scholen in Rotterdam. Want er zou zijn gesjommeld bij aanbestedingen voor nieuwbouw van scholen. De recherche heeft huiszoekingen verricht bij die stichting zelf en bij een medewerker thuis. Ook de kantoren van de organisatie die voor BOOR de administratie verzorgt zijn doorzocht. De stichting wordt verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschriften, zegt het OM. Het vermoeden bestaat dat er bijvoorbeeld vastfacturen zijn opgemaakt in de zin van dat ze geantidateerd zijn en door corruptie zou er mogelijk uit bestaan dat geldbedragen zijn overgemaakt naar de bewuste werknemer van de stichting Boor of bij hem werkzaamheden in nature zijn verricht, in ruil waarvoor anderen bepaalde opdrachten toegeschoven kregen voor het verrichten van bouwwerkzaamheden. Er is niemand gearresteerd, wel is de administratie in beslag genomen en onder die stichting Boor vallen ruim 80 openbare scholen in Rotterdam. In Groningen heeft een man van 63 zeven weken dood achter zijn computer gezeten. Vriendinnen uit Scheveningen maakten zich zorgen nadat ze een tijd niks van hem hadden vernomen op de netwerksites Hives en Facebook. Via Hives vroegen de vrouwen een kennis uit Groningen om eens te gaan kijken in het huis van de man. En daar werd die man dood achter zijn computer gevonden. Volgens de politie is hij natuurlijke dood gestorven fvv bonden bondgenoten en APVA-CABO trekken deze week gezamenlijk ten strijde tegen het pensioenakkoord. En vanmiddag werd het startschot gegeven met een gezamenlijke lunch op het Centraal Station van Utrecht. Ja, doe maar op, op 17. Die op 17. Ja. Die op uh, 15. Is dat je leeftijd? Nee, nee, nee. En deze op uh, 18. Ja. Dat kan nooit goed worden gedaan. Het witte balletje in de roulette ja, ja. Ja, draait. Ja, ja, ja. En valt op 1. Leden van FNV-bondgenoten en de Afacabo hebben een roulette-tafel meegenomen in hun actie tegen het casino-pensioen. Zijn ze op tegen. Gok niet met je pensioen. Wordt er vandaag een gezamenlijke actie gehouden van de twee bonden op Utrecht Centraal Station. Henk van der Kolk, FNV-bondgenoten. Vandaag actie hier, lunchtijd. Mensen moeten nog een beetje aankomen lopen. Ja. Um, gezamenlijke actie ook met, uh, met de avocabo. Ondertussen um, draai ik aan een roulette-wiel. En laat ik het balletje erin spinnen. Ja. Want jullie voeren actie tegen het casino-pensioen. Ons pensioen wordt één grote gok. Hij is er al ingerold. Ligt op, wat is het, 25 als ik hem even stilleg? Gaat dat het mag erom. natuurlijk niet, hè? Dat mag natuurlijk. 26. 26, even getal. Ja. Wie weet is het inderdaad my lucky number, maar ja, de volgende keer is het inderdaad een ongeluksgetal. En want, heb je pech gehad. Want in de, in, in de voorstellen zoals die er nu liggen, betekent het dat je eigenlijk met de pensioen gaat gokken... En daar zijn jullie op tegen? Ja, kijk, casino-pensioen is natuurlijk ook een hele vette knipoog naar dit ak uh, akkoord. Maar waar het in essentie op neerkomt is dat in de toekomst met deze deal... dan mag je gaan rekenen met verwachte rendementen. Dus niet wat je nu al verdiend hebt, maar wat je gaat... ...verdienen, kunt verdienen in de toekomst... ...en mag je ook risicovol beleggen. Ja, en we weten allemaal op dit moment... ...hoe de financiële markten in elkaar zitten... ...daar loop je veel risico's. Kijk wat er op dit moment aan de hand is... ...met Griekenland, mogelijk inderdaad Italië... ...dan wordt het ook inderdaad een grote gok. En wij vinden, als het over ons pensioen gaat... ...dat je je niet moet laten verleiden... ...om dit soort gokken te nemen. En dit, deze pensioendeal, ja, die verleidt wel daartoe. En niet alleen wij, maar ook heel veel deskundigen zeggen... joh. Dat is echt de dood in de pot. Uh, dat moet je niet doen. Pensioen is iets verlaten. Pensioen moet een zekerheid opgeven aan mensen. En overigens is dit ook heel belangrijk juist voor jonge mensen. Ze noemen het wel een lunchbijeenkomst. Maar ik zie weinig broodjes. wel al helemaal geen koffie of soep. Maar juist heel veel van die uh, irritant klepperende handjes. Dit is de eerste van een uh, hele serie aan acties voor de komende weken, die georganiseerd wordt door de twee vakbonden. Utrecht, CS-verslaggever Peter van der Meerschouw. Sport. Wielrenner Jaroslav Popovic gaat niet van start in de tiende etappe van de Tour de France. Oekraïner heeft al een paar dagen koorts. En tijdens de rustdag kon Popovic niet genoeg herstellen. Hij is uh, al de derde uitvaller van de Radio Shack ploeg Het gaat dus niet zo goed. Gio Lippes in Frankrijk, goedemiddag van Radio Shack Hoeven we niks meer te verwachten, Gio? Nee, ik denk het haast niet. Uh, Levi Leipheimer, die zit wel nog in de Tour. En dat is toch wel een renner waarmee we rekening moeten houden. En misschien ook wel met Andreas Kleuden. Maar ja, ook die is behoorlijk zwaar te val gekomen. Is naar het ziekenhuis geweest, maar zit wel vandaag gewoon uh, op de fiets bij de start van deze etappe. Maar ze zijn al drie man kwijt, waarvan twee belangrijke klassementsmannen. Uh, Bruikovic en Horner en dan nu ook nog eens een keer die Popovic. De superknecht, dus ja, dat gaat niet goed daar. Hoe is het met Johnny Hoogeland, want die start wel. Ja, die start wel met uh, 33 hechtingen in zijn uh, lichaam. Hè. Kuiten en uh, een van de billen uh, waar hij uh, echt uh, gehecht is. En uh, hij wordt toch aan alle kanten, uh, zijn dat toch wel deskundigen. Onder andere Steven Rooks, oud wielrenner. Die zeggen van, joh, doe dat nou niet. Ga nou eens voorzichtig. Rustig naar huis en probeer nou eens even te herstellen. Want dit is niet goed voor, ja, als je nog een keer een toekomst wil hebben als wielrenner. Want dit hakt er wel in hoor, zo'n uh, zo uh, zware blessure. Maar ja, Sonny Hogeland is een knokker. Uh, die wil tot het gaatje gaan. En ik kan me dat voorstellen. Hij rijdt vandaag in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 Uh, niet alleen bergjes. We hebben twee bergjes van de tweede categorie, uh, sorry, derde categorie en twee van de vierde categorie. We hebben een hele gevaarlijke afdaling, uh, een kilometertje voor de streep, met uh, twee haakse bochten. Eentje naar rechts, eentje naar links. Wordt echt gevaarlijk en het hagelt bij de start. En de regen komt hier naartoe. Rond vijf uur wordt er onweer verwacht. Gio Lippen, straks meer in Radio Tour de France. A nu naar Erwin de Hart bij de ANWB. Dag Erwin. Hoi. Ik heb één file op de A10-ringwest richting Ring Noord, de Nieuwe Meer richting Koenplein. staat voor knopend Koenplein, 2 kilometer file. 13 over 1 hoofdpunten van het nieuws. De ouders van Tristan van der Vlis hebben in 2008... met zijn behandelaars bij de GGZ gesproken... over de wapenvergunning van hun zoon. En dat leek hen geen goed idee. De Afghaanse recruten krijgen geen wapens bij de training door Nederlanders... uit angst voor infiltratie. En de FNV-bonden, bondgenoten en Afacabo... trekken deze week samen op in de strijd tegen het pensioenakkoord. En ze hebben in Utrecht op het VS het startschot gegeven voor hun actie. Dat is het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Goedemiddag allemaal. Met het tijdelijk verlagen van de overdrachtsbelasting wil het kabinet Rutte de woningmarkt weer proberen vlot te trekken. Maar is dat dan inderdaad het ei van Columbus? In deel 2 van zijn radiodagboek horen we dat regisseur en toneelschrijver Wanny De Wijn de mensen met zijn stukken graag wil laten nadenken. Zo ook bij het stuk De Goede Dood. De vraag van hoe kan het bewustzijn het aan dat er, naast het er morgen om, dezelfde, om een bepaalde tijd niet meer zal zijn? Dat is toch de hoofdvraag van het stuk. Waarom word je niet gek? Na half twee is en daarin gaat het over de frustratie bij politie en justitie. die niet de medische dossiers van Tristan van der Vlies, de daden van de schietpartij in Alphen mochten inzien. Deze Tristan is een tijdje in therapie geweest. en mogelijk zitten er in die gesprekken nog meer aanwijzingen over het motief van de jongen. Maar de geestelijke gezondheidsinstellingen beroepen zich op hun medisch beroepsgeheim.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 De campagne om de huizenmarkt in beweging te krijgen is in volle gang... en een van de belangrijkste prikkels uit de nieuwe woonvisie van minister Donner... is natuurlijk de verlaging van de overdragsbelasting van 6 naar 2 procent. Brancheorganisaties voor makelaars verwachten 10 procent meer huizen te verkopen... en melden nu al een forse stijging van het aantal bezichtigingen. Want de bestaande bouw, want nieuwbouw staat door de maatregel juist onder druk, meldt ING er is ook een kritiek, de woningmarkt zou door deze impuls helemaal niet uit het slop komen, zeker niet op de lange termijn. En Lunch vraagt zich dus af, bij welke maatregel is die woningmarkt op lange termijn wel gebaat? Ik praat erover met Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dag meneer van Hoek. Goedemiddag. Um, de verlaging van die overdragsbelasting was uh, een van de opvallendste punten uit die woonvisie van Donner. Maar is dit voor de woningmarkt ook echt een doorbraak? Nou, het is een maatregel die zich richt op de korte termijn. Vooral om de woningmarkt nu een beweging te krijgen. En uh, daar is die maatregel ook succesvol voor. En ik denk overigens ook dat de nieuwbouw hiervan zal profiteren. Want de woningmarkt is een voorraadmarkt. En als er allerlei doorstroming op gang komt... dan heeft dat uiteindelijk ook baat voor de nieuwbouw. Kijk aan, Nou, daar gaan we zo meteen <coughs> verder op inzoomen. Het is dus een, een, een belangrijke impuls, zegt u, maar wel voor de korte termijn. Ja, het is ook als een tijdelijke maatregel bedoeld. Hij loopt over een ruim een jaar weer af. En uh, ja, de lange termijn vergt om een aantal andere maatregelen. Ja. Maar gelooft u geloof dat die inderdaad ingetrokken wordt? Want als het nou een succes blijft, kunnen ze hem gewoon zo wat langer aanhouden natuurlijk. Ja, het enige punt is wel, het is een, uh, laten we zeggen, vanuit het overheidsbudget een kostbare maatregel. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljard hè, structureel op jaarbasis. En als men die maatregel, laten we zeggen, wil doorzetten of de overdagstbelasting volledig zou willen afschaffen, uh, dan zal men toch daar dekking voor moeten vinden. Ja, ja, en het, het, het verhogen van de overdragsbelasting, want die was ooit 5% naar 6%, die, die regel is nooit teruggedraaid, hè? Nee, het is waar. Ik, ik, ik verwacht ook zeker dat op het moment dat de verhoging weer aanstaande zou zijn... er zeker discussie over zal ontstaan. Ja, want ik bedoel, dat binnen een jaar die hele woningmarkt zich herstelt... daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Dus als, als het dan straks een succes is en je gaat na een jaar uh, de stekker dan alweer uittrekken... Dan, dan valt het allemaal weer terug naar het oude lijkt het, toch? Nou ja, goed, het is natuurlijk gedacht vanuit uh, de huidige situatie... waar we een bijzonder probleem hebben. Die woningmarkt zal op termijn wel weer wat aantrekken. Uh, dus ja, het is de vraag waar we precies over een jaar staan... Ja. Nou zegt u dus, van uh, ook voor nieuwbouw maakt het uh, eigenlijk niet zoveel uit... terwijl ING daar wel voor waarschuwt. Die zeggen die tijdelijke verlaging verslechtert de concurrentiepositie van nieuwbouwwoningen. Ja. Le legt u dat eens uit? Nou ja, het punt is, kijk, uh, het is een, een voorraadmarkt en het ligt in elkaars verlengde. Hè, in die zin redeneert men wat vreemd alsof het twee verschillende producten zijn... die niks met elkaar van doen hebben, dat is niet zo. U moet het zich zo voorstellen, eh, op het moment dat er bijvoorbeeld een jong iemand eh, nu een bestaande woning gaat kopen, dan stroomt hij in die woningmarkt in. Het aantal bestaande woningen neemt niet toe, dat is een gegeven. En dat betekent dat er ergens in de keten ook iemand naar een nieuwbouwwoning moet doorstromen. Ja. Maar ING zegt, nieuwbouw wordt daardoor relatief duurder. Ja, dat is wel waar, maar dat is eigenlijk een, een heel direct iets. Maar zoals ik al zeg, eh, als mensen meer bestaande woningen gaan kopen, men gaat doorstromen op die bestaande woning. Maar dan hmm. stromen er uiteindelijk ook mensen door naar de nieuwbouw. Dus eh, ja, het zou ook heel verrassend zijn dat allerlei partijen in en rond de bouw ook gepleit hebben voor deze maatregel, die natuurlijk vooral bij nieuwbouw gebaat zijn, eh, dat bepleit hebben. Eh, dus het is, ja, het is een misvatting van de ING. Ik kan het niet anders zien. Nee, dus donder hoeft ook niet de nieuwbouw te compenseren wat u betreft. Is helemaal niet nodig. Nou, niet, niet vanwege deze reden in ieder geval. Nee. Um, ondanks de REM die uh, volgens IRG heeft op de nieuwbouw... Spreekt, uh, spreekt men toch van een goede impuls op korte termijn. En u onderschrijft dat ook wel. Ja. Um, zou deze maatregel op lange termijn überhaupt effect kunnen hebben? Jawel, nou kijk, wat de, de overdrachtsbelasting is eigenlijk een soort... je zou kunnen zeggen verhuisbelasting. En uh, het nadeel van die overdrachtsbelasting is als mensen... laten we zeggen hun woonwensen willen aanpassen... ze willen naar een andere woning of ze krijgen een andere baan... in een andere regio, dan is het moeilijk om uh, te verhuizen... zeker als je kort geleden een huis gekocht hebt. He, want je, je betaalt normaal gesproken uh, ruim 10 aan, aan kosten. Dus als je een koopt van 180.000 euro... dan betaal je 20.000 euro kosten erbovenop. Ja. Dat wordt meegefinancierd in de hypotheek. Maar als je twee jaar later weer weg wil... Ja, dan heb je een groot probleem. Mensen kunnen dan eigenlijk nauwelijks weg. En in die zin, ja, het belemmert dus de dynamiek... en de mobiliteit op de woningmarkt. En in die zin zou het goed zijn als we die overdragsbelasting... Ja, zouden kunnen verlagen of misschien zelfs kunnen afschaffen. Ja. Want worden starters nu voldoende geprikkeld om te gaan kopen... Nou, dit is wel een maatregel die zeker zal helpen. Uh, het is ook wel zo, juist omdat het misschien tijdelijk is... Uh, het mensen als het ware aanzet om het nu te gaan doen. Want over een jaar heb je op een gegeven moment dat voordeel misschien niet meer. En in die zin is het voor de korte termijn naar mijn taxatie een goede maatregel. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld starters uh, helemaal kunnen vrijstellen van overdrachtbelasting. Ja, ik had ook destijds inderdaad wel eens voorgesteld... wat je bijvoorbeeld had kunnen doen is, uh, laten we zeggen, een bepaald bedrag vrijstellen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, woningen tot 160.000 euro daar hoeft helemaal geen overdragsbelasting over betaald te worden... en alles boven die 160.000 euro belasten we bijvoorbeeld met 6 Dat had evenveel gekost, maar had ertoe geleid... dat mensen die wat meer aan de onderkant van de woningmarkt zitten... en daar vallen de starters natuurlijk ook sterk onder... Uh, dat die een nog sterker voordeel hadden gehad. En mensen die een wat duurder huis kopen hadden, dan een iets minder voordeel gehad. Ja. En wat u betreft zit het structurele probleem ook niet zozeer daar... maar zit het elders hè, op de woningmarkt. Wat is dat? Ja, de, de kern van, van het probleem op de woningmarkt zit toch echt in de sociale huurmarkt. Dat is een hele bijzondere markt... waar uh, ja, ook subsidies gekoppeld zijn aan woningen eigenlijk. En dat is, dat is eigenlijk het grote probleem. Uh, het gaat om woningen die ten eerste... Ja, niet eh, normaal op de markt kunnen worden aangeboden... want ze worden onder kostprijs aangeboden. In ieder geval duidelijk onder de marktprijs. Dat betekent alleen corporaties kunnen die woningen maken. En het is ook zo dat mensen die eenmaal een vrij goede sociale huurwoning... bemachtigd hebben, ja, die stromen niet meer uit naar die vrije markt. Nee. Omdat eh, ja, de huur zodanig laag is en het verschil met de, met de marktprijzen... zodanig groot eh, dat je haast geen beweging ook meer op een gegeven moment... in die sociale huursector nee, nee. krijgt met grote wachtlijsten als gevolg... En uh, ja, ook met een systeem waarbij natuurlijk administratieve woningen worden toegewezen. Hè. Mensen kunnen niet zelf kiezen het soort woonkwaliteiten die ze willen. Ja, maar ik begreep <totstuk> toch dat Donner ook daar wat aan wil doen, uh, aan die huren. En hij heeft bijvoorbeeld al uh, aangekondigd dat uh, mensen met een bruto inkomen van boven de 43.000 euro... die kunnen per jaar 5% huurverhoging krijgen. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad Voor die groep is dat in het regeerakkoord uh, al, al opgenomen. Um, en dat zal ook zeker op, op termijn tot wat meer doorstroming van die groep leiden. We praten binnen de sociale huursector over een groep van ongeveer 400.000 huishoudens... die inderdaad op termijn uh, ja, dan met hogere huren worden geconfronteerd. En dan wordt dat gat met die vrije markt wordt natuurlijk geleidelijk gedicht. Mm. Toch, toch begrijp ik dat woningcoöperaties daar niet om staan te springen... Hè, om, om die huren gelijk omhoog te gooien. Waarom is dat eigenlijk? Waarom worden het niet geprikkeld? Ja, de corporaties hebben, uh, moet u begrijpen... dat zijn allemaal aparte uh, instellingen, zeg maar die er ieder hun eigen beleid op na houden. Dus er zijn sommigen die wel de maximale huurruimte gebruiken die het systeem biedt. Er zijn anderen die dat niet doen. En dat hangt heel erg af van ja, het individuele beleid van, van corporaties en corporatiedirecteuren. Wat vindt u eigenlijk van het voorstel van uh, Diana de Jong... dat is de directeur van de ontwikkelaar Bouwfonds... om mensen met een hoog inkomen te verplichten om het huis te kopen of, uh, of zelfs te verhuizen? Nou ja, ik weet niet, het is in die zin zo... Kijk, op het moment dat je de, de huren kunt verhogen... En dan komen die alternatieven natuurlijk in beeld. Ik heb zelf ook wel eens gezegd, je zou ook als je in de sociale huursector... wat meer doorstroming zou willen, zou, had je in ieder geval eens kunnen beginnen... ook met mensen die, die toetreden tot de sociale huursector... een afspraak te maken dat ze wel op hun inkomen getoetst worden. Want we hebben inderdaad een situatie dat er redelijk wat mensen... met toch heel behoorlijke inkomens in de sociale huursector zitten... waar het systeem eigenlijk oorspronkelijk niet voor bedoeld was. Ja. En dan is het inderdaad redelijk, denk ik, als... Uh, uh, kijk, je wil mensen niet uit hun huis zetten, maar ze moeten ook een redelijke prijs op een gegeven moment gaan betalen. En dan kun je keuzemogelijkheden bieden. Je kan mensen de mogelijkheid bieden om de sociale huurwoning te kopen, hè, al of niet met een kleine korting. Je kan mensen, uh, ze kunnen de, de, de woning gaan huren tegen een meer marktconforme prijs. Of ze kunnen ergens anders gaan wonen, dat moeten ze dan zelf beslissen. Ja. En u pleit ook voor een huuraftrek, hè? Ja, er is nog één ander. Hè. De, de, de sociale huursector is toch wel het kernprobleem in onze dynamiek en de doorstroming. Maar een ander opvallend feit van de Nederlandse woningmarkt is dat we eigenlijk geen vrije, geliberaliseerde huursector hebben. Hè. In andere landen wel, zoals in Duitsland en zo. En dat komt in Nederland omdat de vrije huursector zit ingeklemd aan de ene kant tussen die sociale huursector, hè, met gereguleerde huren. En aan de andere kant eh, tussen, met de koopsector, waar eh, ja, de hypotheekrenteaftrek fiscale begunstiging biedt. En die commerciële huursector die bestaat in Nederland bijna niet. En uh, je kan dan twee dingen doen. Je kan aan de ene kant uh, de hele hypotheekrenteaftrek afschaffen. Nou, Zoals u weet, het kabinet uh, is daar niet voor en dat niet van plan. Nee. Uh, maar je zou ook, als je toch die commerciële huursector... wat in beweging wil krijgen, zou je net zo goed een, een huuraftrek kunnen bieden. Uh, waardoor je ook als het ware die fiscale kant gelijk trekt. En het aardige daarvan is, is dat op dit moment... Ja, is maar ongeveer 4% van de vrije markt bestaat uit uh, vrije huurwoningen. Um, en dat zou zich in de toekomst naar een ja, veel groter segment kunnen ontwikkelen. Uh, terwijl de budgetaire kosten, die zijn eigenlijk alleen maar voor de kleine groep die nu al huurt. Uh, alle nieuwe mensen die in plaats van kopen gaan huren. Ja, die krijgen wel huuraftrek, maar geen hypotheekrenteaftrek dan. Nee. Nee. En dat bekostigt dus zichzelf. En dat is wel denk ik het, het charmante van het plan. Um, en het belang daarvan zit natuurlijk in als je een grotere... Uh, huursector heb, dat er ook voor mensen meer keuzemogelijkheden zijn. Hè. Nu is het niet alleen zo dat uh, vrij huren erg duur is... maar ook er is gewoon heel weinig aanbod. Ja. Uh, ik geloof dat de VVD de Kamervraag over heeft gesteld... en de Donder heeft gezegd dat hij erop hmm. terugkomt over die huuraftrek. Dus wie weet uh, gaat dat uh, muisje nog wel een staartje krijgen. Voor nu uh, dank voor de uitleg. Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het Radio Dagboek. Deze week met Wannie de Wijn, schrijver, en regisseur van De Goede Dood... wat we momenteel aan het filmen zijn. In die film wordt ook piano gespeeld. En als er een piano in de buurt is, dan wil Wannie de Wijn ook zelf wel even spelen. Hoewel dat steeds lastiger gaat door de ziekte van Parkinson, waar hij aan leidt. Tussen de opname door speelt hij toch een stukje piano... en vertelt hij hoe hij toe kwam om De Goede Dood te schrijven. Waarin het dus gaat over de euthanasie. Ja, dat is, is een hobby van me. Het gaat niet zo goed meer, mijn handen zijn een beetje stijf, maar uh, als ik helemaal een vleugel zie staan, dan, uh, en zeker in deze setting met een beetje akoestiek en een uh, houten vloer, dan uh, vind ik het fijn. Nou, ik was altijd al aan het schrijven voor theater en die stukken gingen altijd over het lijden aan het bewustzijn. En uh, vragen over het bewustzijn. En ik vond de belangrijkste exponent daarvan eigenlijk uh, de dood of abortus, dat soort dingen. De vraag van hoe kan het bewustzijn het aan dat er naast het er morgen om, dezelfde, om uh, een bepaalde tijd niet meer zal zijn. Dat is toch de hoofdvraag van het stuk. Waarom word je niet gek? Ik heb opeens ontzettend medelijden met die acteur die hier moet zitten spelen. Want... De ruimte is veel te klein voor, voor om te spelen en hij is nog groter dan ik. Ik heb, uh, heb altijd veel gespeeld. Het was mijn grote hobby, maar zoals ik zeg, mijn handen willen niet meer. Dus ik kan nog een beetje spelen op reflex. Dus echt loopjes kan ik niet meer, maar de, de reflex. gaat nog wel, maar ik kan niet meer spelen wat ik wil, dus dat is jammer. En die triller gaat ook niet meer. Die kon ik vroeger heel goed. Okee? Dus hele grote levensvragen, waarin je dus uh, opmerkt dat, of waarin je, waarin je duidelijk krijgt dat alles eigenlijk al ver genoeg is om hiermee om te kunnen gaan. Dus de jurisprudentie is er. De, de politiek heeft zich erover uitgesproken. Mensen gaan ermee om, ze doen het. Maar het is net of, of, of we iets doen wat we nog helemaal niet kunnen. Als mens, dat je je eigen dood kiest, dat is eigenlijk zo'n bizar gegeven. En dat lijden aan het bewustzijn, dat komt hier dus heel sterk naar voren. En toen hoorde ik een verhaal van een vriend van mij die tien jaar geleden zijn vader aan euthanasie verloren heeft... en die het niet kon begrijpen dat hij het ene moment met de hand van zijn vader in, in zijn hand zat... en het volgende moment met de hand van, het, van een lijk. En die absolute kortsluiting in de hersens, dat, uh, dat kon ik me heel goed voorstellen... Dat, dat dat niet te bevatten is. En toen dacht ik, hoe kan het bewustzijn dat aan waarom word je niet gek, waarom sla je die dokter niet neer, nou, enzovoort, enzovoort. Dus daar wou ik wat over schrijven. En toen heb ik dus niet een pamflet willen schrijven voor of tegen euthanasie... maar hoe het voor iedereen zou kunnen werken. Dus waardoor je dus geen mening geeft, maar waardoor je laat zien van... het doet zich voor en hoe verhoud je je ertoe. En de vraag, de vraag blijft, waarom word je niet gek? Ga je weer trillen? En met links gaat het er wel, maar met rechts heb je de trillers. Ja, dat wil niet meer. Vannie de Wijn is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Na Alphen aan de Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast. Daar gaan we zometeen over doorpraten. Nu eerst Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De ouders van Tristan van der Vlis hebben in 2008 tegen mensen van GGZ Rivierduinen gezegd dat hun zoon beter geen wapenvergunning kon krijgen. Het is niet duidelijk wat de GGZ met die waarschuwing heeft gedaan. De hulpverleners wilden niet meewerken aan het politieonderzoek en beriepen zich op hun geheimhoudingsplicht. Net als gisteren staan de Europese beurzen onder druk. Beleggers zijn bang dat Italië de staatsschuld niet meer kan betalen. Vooral banken hebben het zwaar te verduren. De politie heeft een inval gedaan bij de koepelorganisatie van openbare scholen in Rotterdam. De stichting Boer zou hebben gesjoemeld met de aanbesteding voor nieuwbouw van scholen. Er zijn geen arrestaties verricht, wel is administratie in beslag genomen. Een man van 63 uit Groningen heeft zeven weken dood achter zijn computer gezeten. Vriendinnen uit Scheveningen maakten zich zorgen... nadat ze een tijd niets van hem hadden vernomen op Hives en Facebook. Ze vroegen een kennis in Groningen bij zijn huis te gaan kijken... en daar werd de man doodgevonden. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Met de presentatie van het onderzoek naar het drama in Alfa aan de Rijn in april dit jaar is er voor slachtoffers en nabestaanden meer duidelijkheid gekomen. Na de geestelijke gezondheid van Tristan van der Vlis hebben de onderzoekers geen uitgebreid onderzoek kunnen doen, omdat de GGZ geen inzage wilde geven in de medische dossiers. Ze weigerden dit op basis van het medisch beroepsgeheim. Hoofdofficier Kitty Nooy had dit graag anders gezien.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 En is het kwalijk als dit vertrouwen niet meer wordt gewaarborgd? Ik ga erover doorpraten met Ariane Deranits, psychiater en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dag mevrouw Deranits. Hallo. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Mijn beroepsgeheim is heilig. Ja. Niemand had Alphen kunnen voorkomen. Dat weet ik niet. De politie probeert gewoon zijn eigen hachje te redden. Nee. nee. Dan de, de stellingen. En wij gaan er zo meteen uitgebreid over doorspreken. Na Alphen aan de Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast. En we willen graag van onze luisteraars ook weten of ze daarmee eens of oneens zijn. Dat kan door te sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus gratis nummer 0800-1101. U kunt naar de website gaan. www.stand.nl. En daar u eens of oneens achterlaten. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, mevrouw Daraanits, ook even de stelling naar u toe. Uh, na Alphen aan de Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast. Eens of oneens? Nee, daar ben ik het mee oneens. Ja, dat dacht ik al. Misschien uh, <laughs> moet u het even Daar uitleggen. heeft u mij voor uitgezocht. <laughs> ja, ja, precies. Uh, maar uh, u kunt het natuurlijk wel goed uitleggen waarom u dat vindt. Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Kijk, ik snap heel goed dat als er zoiets verschrikkelijks gebeurt... dat iedereen dan er alles over wil weten hoe dat heeft kunnen gebeuren... of het voorkomen had kunnen worden. Dat is hartstikke logisch... Maar het beroepsgeheim is een heel groot goed. En ik wil ook duidelijk aangeven dat er mogelijkheden al zijn... om dat beroepsgeheim te doorbreken als het echt nodig is. Um, het beroepsgeheim is zo ontzettend belangrijk... omdat als mensen vertrouwen hebben in een psychiater of in een behandelaar... dat ze dan ook komen vertellen als er problemen zijn waar ze last van hebben. Dus als ze angstig zijn of achterdochtig of gevoelens hebben van agressie... U wilt niet dat ze dingen, ze dingen niet vertellen, omdat ze misschien dan kunnen denken... Van, oh ja, straks ligt dit op straat of wordt het naar de politie doorgespeeld. Precies, want als ze het op tijd vertellen, dan kun je er nog wat aan doen. Dan kun je met iemand afspraken maken, eh, je kunt iemand eh, medicijnen geven... je kunt eventueel een opname overwegen of aanbieden... je kunt zelfs zover gaan dat je een gedwongen opname in, in gang zet. Allemaal manieren waarop je bij iemand met klachten... Eh, die mogelijk gevaar op kunnen leveren, kunt ingrijpen. Ja. Nou zei u net dus je al wil even... dat dat vertrouwen er is. Ja, u zei net in de bijzin, want het kan eigenlijk nu al, uh, dat is ook wat, wat, wat er is... want de, de hoofdofficier had uh, best inzage kunnen krijgen... maar dan had ze naar de rechter moeten stappen. Ze had het, kijk, er moet altijd een afweging gemaakt worden... aan de ene kant tussen de kwaliteit van de informatie... en wat het eventueel gaat bijdragen aan zo'n onderzoek en het potentieel belang, ook voor de maatschappij... ook voor de mensen die zich ongerust maken. En aan de andere kant dus inderdaad het vertrouwen, de privacy... dat je eventueel uh, de patiënt, die is in dit geval dood... dus die, die privacy kun je al niet meer schaden, maar andere betrokkenen. Of meer in het algemeen, dat je door het vertrouwen te beschadigen... dus andere patiënten, en dat kunnen er heel veel zijn... daarvan weerhoudt om op tijd aan de bel te trekken. Dus ja. die afweging... Die kan gemaakt worden en die kan ook de andere kant op doorslaan. Maar dat moet het een rechter zeggen, het is doen, Zo belangrijk. Die afweging maakt een rechter. Nee, die afweging die maakt in eerste instantie de arts zelf... of de instelling in dit geval. Maar die kan getoetst worden door de rechter. Dus de rechter kan kijken of die afweging goed gemaakt is. Ja. En als die afweging naar de mening van de rechter niet goed gemaakt is... dan kan hij zeggen, van: nou, je moet toch die informatie vrijgeven. Ja. Nou zegt de hoofdofficier, uh, uh, ja, we hadden dat kunnen doen... maar dat zou een enorm langdurig proces zijn geworden... Uh, zonder al te veel uh, kans op succes. Klopt dat? Nee, dat snap ik niet helemaal. Uh, de dader is nu dood, dus heel veel haast is er niet... want er is geen gevaar dat nu nog speelt, dat afgewend moet worden. Dus volgens mij zou ze dat gewoon in gang kunnen zetten en uh, dan afwachten wat het resultaat is. Ja. In hoeverre naar uw uh, weten gebeurt het nu al... eigenlijk dat hulpverleners contact zoeken met politie of justitie... als zij zich zorgen maken over wat een, een patiënt vertelt? Kijk, als je hulpverlener bent... en je hebt een patiënt waar je je zorgen over maakt... en je hebt aanwijzingen dat er echt sprake is van gevaar... gevaar voor die patiënt zelf... of gevaar voor zijn omgeving, voor anderen... dan is dat altijd een reden om aan de bel te trekken. En dat mag ook. Je, je mag je beroepsgeheim doorbreken als er sprake is van acuut gevaar. Ja, we, en dat kun je ook uitleggen van tevoren aan patiënten. Je kunt ze vertellen, je kunt, me, je kunt alles he, aan me zeggen. Het is vertrouwelijk, maar op het moment dat er gevaar ontstaat... dan spreek ik met je af, dan trek ik aan de bel. En die informatieuitwisseling, die hoeft wat u betreft niet ruimer te zijn? Nee, want die, die mogelijkheid is er. En ik vind het dus heel belangrijk dat dat per geval, per dossier, heel goed afgewogen wordt. En nogmaals, dat zei ik net al, die afweging kan ook zo uitvallen... dat je de informatie wel geeft. Nou, in dit geval is ervoor gekozen om dat niet te doen... terwijl nabestaanden en ook hulpverleners en, en natuurlijk ook politie en justitie... en eigenlijk we allemaal graag willen weten van... Uh, ja, hoe, hoe zat dat nou precies? Uh, hmm. Al die mensen zitten natuurlijk nu nog heel lang dan met die vragen die, die ze hebben. Ja, dat ik, nogmaals, ik ken het dossier niet... Dus ik weet niet hoe die afweging in dit geval is uitgevallen. Ik zei net al, aan de ene kant speelt de, de aard van de informatie... die je er eventueel uit kunt halen, een rol. En aan de andere kant, ja, wat je daar ook mee kunt bereiken... een, een positief effect... Ik kan nu niet goed inschatten hoe nou, dat is in dit geval. Nee, nee, goed, dat is ook zo, want we praten... u, u, u kent niet alle insnouders van het We u het ook moeten doen met wat er in de media is verschenen... waarin we trouwens net horen in het nieuws... dat de ouders in 2008 al hebben aangegeven... bij de Geestelijke Gezondheidszorg... dat het misschien niet verstandig is dat die jongen een wapenvergunning kreeg. Uh, beweren de ouders nu? Ja, wat daar lastig aan is... is dat zo'n wapenvergunning natuurlijk door de politie wordt afgegeven. En dat dat dus ook de instantie is waar je moet zeggen... van, hé, hey, dat kan die beter niet hebben. Ja. Nou. Nee, goed, en dat ging weer met, met een briefje wat niet geopend had kunnen worden... want daar stond dan een, een, een verhaal in over die therapie die, die heeft gevolgd. Nou ja, goed, nogmaals, we, we moeten misschien niet te veel op die zaak ingaan... want dat is wel de aanleiding natuurlijk waarover, waarom we er nu over praten. Um, hulpverleners kunnen nu al melding maken. Gebeurt dat veel? Ik ken geen getallen daarvan. Nee, nee. Hebt u het zelf al maar... eens gedaan bijvoorbeeld? Ik heb geen melding gedaan uh, bij de politie, maar ik heb wel meegemaakt... dat mensen bijvoorbeeld gedwongen opgenomen werden. Omdat er sprake van was uh, van gevaar. Ja. Wat, wat gebeurt er eigenlijk met zo'n melding? Stel dat het wel gebeurt. Ik denk dat u dat uh, het beste aan de politie kunt, uh, kunt vragen. Oh. Ik weet dat psychiaters de mogelijkheid hebben om, om zelf een melding te doen... of dat eventueel via een vertrouwensarts... Uh, te doen. Ja. Want wat er nog op de achtergrond meespeelt, en dat vergeten we misschien ook is dat een hulpverlener kan uh, vervolgd worden... Hè, als hij het beroepsgeheim ten onrechte heeft geschonden. Ja, dat kan ook. Ja, dus, dus, de, de, de rechter. Ja, dus dat zou dus ook een reden kunnen zijn om, om iets niet te melden... Want, omdat je bang bent dat je, uh, dat je zelf daar allerlei last mee krijgt. Dat zou kunnen, maar nogmaals, als je die afweging goed maakt... en daar heb je natuurlijk allerlei argumenten voor waarom je op een bepaald moment zou kunnen en willen besluiten om je beroepsgeheim te doorbreken... dan kun je dat uitleggen. En een melding anoniem doen? Ja, ik, ik zie niet helemaal wat dat, um, wat dat voor voordeel zou hebben in dit geval. Nou ja, dan, dan heb je in ieder geval uh, laten we zeggen de bevoegde instanties op het, uh, op het idee gebracht. Die kunnen daar dan mee aan de slag. En, en je, wordt, je wordt er zelf niet mee bij betrokken. Nee, wat ik, wat ik lastig vind, hè, want we hebben het eigenlijk toch een beetje twee discussies door elkaar heen. Meer in het algemeen en, en toch naar aanleiding van Alphen aan de Rijn. Dat maakt voor mij lastig om dat onderscheid te maken. Um, meer in het algemeen denk ik dus dat het allerbelangrijkste is... dat je een goede behandelrelatie hebt met je patiënt. En daarin past dat je open naar elkaar kunt zijn. En dat zo'n patiënt op kan vertrouwen dat jij goed met die informatie omgaat. Ja. U, u zou niet voelen voor een, uh, een mogelijkheid om anoniem dit soort zaken te melden. Want dat is bijvoorbeeld wat de PvdA nu voorstelt. Hè? Anonieme mo een, een melding mogelijk maken. Uh, uh, het nadeel daarvan lijkt me dat iedereen ook maar zo kan bellen. Ja, zeker. Dus... En het zou de drempel kunnen verlagen. En dat kan dus ook een, een nadelig effect hebben. Want nogmaals... Het Grote aantallen mensen hebben wel een goede behandelrelatie met hun psychiater. Die vertellen het als ze in de war zijn of angstig of agressief. En dan kan er iets aan gedaan worden. En het zou heel slecht zijn als die mensen dat niet meer doen. Als ze een drempel ervaren. Als ze denken van nou ik zeg het maar niet. Want dan weet je wat er niet gebeurt. Ja. Een heleboel mensen herstellen daar ook van en schamen zich achteraf en vinden het verschrikkelijk... wat er allemaal gebeurt in zo'n periode dat ze in de war zijn. Mm. Het AD meldt vanochtend dat uh, die hebben rondgebeld, kennelijk. De Kamer is op dit moment op proces, maar die hebben rondgebeld... en, en concludeert dat een Kamermeerderheid vindt dat uh, uw beroepsgroep... zich te makkelijk verschuilt achter de geheimhoudingsplicht. Um, voelt u zich aangesproken? Nou, dat zijn dan diezelfde Kamerleden mogelijk... die een eigen bijdrage vragen aan psychiatrische patiënten... waardoor ze de drempel juist groter maken voor mensen aan de belt om aan de bel te trekken als er iets aan de hand is. Ja. Dus ik, ik ben daar niet direct van onder de indruk. Nee, nee. Dus, dus, dat is ook niet terecht, vindt u? Nee, vind ik niet terecht. Nee. Um, ja, Niemand wil dat zijn medisch dossier zomaar op straat komt te liggen... maar uh, er is toch ook een soort gulden middenweg. Uh, misschien kunnen we uh, de geheimhoudingsplicht houden... Uh, maar zo uh, dat meer mensen op de hoogte zijn... behalve alleen maar de artsen of zo, is dat nog een idee? Ik denk dat dat een hellend vlak is. Want? Nogmaals, als er gevaar is, als er sprake is... Hè, dat je iemand voor je hebt die in de war is, die angstig is... die zegt, ik, ik, ik heb de neiging om anderen iets aan te doen... en ik heb een pistool thuis, dan moet je ingrijpen. Dan is er sprake van acuut gevaar... en heb je alle reden om er iets aan te doen. En die mogelijkheid die is er. Ja. Ik begrijp dat de, de branche in het najaar wel met een meldcode komt... over hoe om te gaan met uh, situaties waarin een cliënt strafbare feiten aankondigt... Ik verbaas me erg zelf dat dat nog niet bestaat dan. D dat bestaat zeker. Ja hoor, er is een, uh, een website ook van de KNMG. En daar is van alles te vinden over het beroepsgeheim... met allerlei voorbe voorbeeldsituaties uh, wanneer dat doorbroken mag worden. Ja. Ja. Wat er nu blijft hangen is toch... en dat zou me, lijkt me vanuit de beroepsgroep ook wel uh, toch... Om, om dat dan eventueel te weerleggen en, en daardoor uh, dus wel die openheid te bieden... is toch een, een zweem die er omheen hangt... van ja, uh, die hulpverleners die hadden het misschien kunnen voorkomen. Uh, dat, dat is wat we natuurlijk ook willen weten. Kijk, als ik het goed begrijp, ook uit dat nieuwsbericht van net... dan waren er in 2008 contacten nog met de hulpverlening. Ik weet niet hoe dat intussen is geweest... De meeste mensen die, die zo'n daad plegen... die hebben helemaal geen schizofrenie... en die zijn helemaal geen psychiatrisch patiënt. Maar die doen dat vanuit een andere toestand van opwinding of boosheid. Of, nou, wat voor emotie dan ook. Ja. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, ja, dat er gewoon gekeken wordt naar wat er op een bepaald moment speelt... en dat daarnaar gehandeld wordt. Want uh, patiënten kunnen op het moment dat zij uh, enigszins de weg kwijt zijn... natuurlijk van alles roepen. Hoe, hoe, hoe moeilijk is het om een inschatting te maken? Ik bedoel, daar, in die zin zou je dus ook iemand anders er nog bij kunnen betrekken... van, uh, van zie ik dit goed of, of interpreteer ik dit goed als behandelaar bedoel ik eigenlijk. Ja, en dat, dat adviseren wij collega's ook zeker altijd om te doen. Op het moment dat ze, dat ze twijfelen, dat ze zich zorgen maken... dat ze denken, goh, hier zou echt iets aan de hand kunnen zijn... raadpleeg een collega, raadpleeg zo'n uh, vertrouwensarts... En onderneem actie. Ja. Ik lees u één reactie voor op ons forum. Want de stelling die we daarnet hebben geformuleerd, die staat er al een tijdje op. Uh, hier zegt iemand: privacy is hier veel te ver doorgeschoten. In Nederland neem ik aan. Uh, met minder recht op privacy hadden die mensen in Alver misschien nog geleefd. Te kort door de bocht? Echt te kort door de bocht. Nogmaals, voor zover ik begrijp, is, is, is de dader zeg maar, helemaal niet gezien. kort voordat hij dit deed. Dus die informatie die, die, die is er gewoon niet. Nee. Uh, bovendien, dat zeg ik er dan nog maar even bij... bovendien, dat heeft de hoofdofficier gisteren ook gezegd... van: als dit allemaal wel netjes was gegaan... dat de politie bijvoorbeeld die wapenvergunning niet had gegeven... of de hulpverleners hadden wel aan de bel getrokken... dan nog had deze jongen natuurlijk ergens anders een wapen kunnen zoeken... en zijn vreselijke daad hebben kunnen doen. Dus goed, dat, dat is allemaal achteraf gepraat. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik uh, vraag u om even mee te blijven luisteren... dan komen we zo meteen ja. terug om de reacties door te nemen. De stelling dus, um, zoals die nu luidt, klinkt zo... Na Al van Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast. Voorlopig eens 68%, oneens 32%. En er is door 928 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Mike. Zeg het maar. Uh, ik ben het eens met de stelling. En om die elke vadergeheim is dat uh, dat soort mensen totaal geen rechten hebben. En uh, je zit hier gewoon makkelijker bij die, uh, die spullenkant te moeten komen. Heel simpel. Ja, maar u zegt helemaal geen rechten hebben. Dat is nou juist volgens mij de bescherming van ons allemaal. Dat we dat we juist wel die rechten hebben. Ja, maar als je zo ziek in je hoofd bent. Ik bedoel, kijk, een wapen kan dan. Iedereen kan dan een wapen komen. Bedoel, als dat had gebeurd, had het ook in Groningen gebeurd, of met of waar dan ook. Mm -hmm. uh, maar de jongens is schijnbaar ziek in zijn hoofd geweest, uh, of nog steeds ziek. Uh, en, en, en met alle respect, toch, dat mensen hebben in mijn ogen geen rechten. Ja, Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik hoor dit uh, toch wel met kromme aan, want het is weer de zoveelste keer dat kamerleden die zelf dikwijls, uh, ja, laten we zeggen, een vlekje hebben of zo, dat die weer uh, beginnen met uh, die vrijheid van de burger in te peken en ach, u hebt toch niks te vrezen, we kunnen alles op straat gooien. En de politie en justitie zijn nog niet bepaald figuren die in dit land, uh, ja, dikwijls lachwekkend, maar toch ook wel ontzettende scheve rijden. Ik hoef alleen maar aan de diverse misteksteren die de laatste tijd in de kranten zijn geweest. Een dokter, een psychiater, die constateert dat iemand zegt, ik ga fijn morgenavond iedereen doodschieten. Nou, dan zou ik toch als ik psychiater was, onmiddellijk die gerechtelijke opname vorderen. Ja, nou ja, dat zegt ja. mevrouw de Ranis ook. Dat gebeurt nu al gewoon ja, in dit soort gevallen. In handen van de medici dacht ik heus wel verantwoord goed uh, gewaarborgd. Maar waarom iemand ook vijf uh, vuurwapens krijgt in een, van een soort militaire outfit. waarvoor heeft iemand een wapen nodig? Als hij dat dan zo nodig als is één zo'n ding toch wel voldoende, dacht ik. Ja. U zegt eigenlijk van. we uh, hoeven dat medisch beroepsgeheim echt niet op te rekken. Dat, uh, dat, dat is de, de, de oorzaak niet van wat er hier gebeurd is. Alles wordt hier opgerekt. Als er maar even een aanleiding is, dan komt er dit en dan ja. komt er dat. En dan moet je dit weer doen. Een vinger op drukken. En voorbij. Pas. Straks krijg je nog een zakje met DNA ook. Wat je overhandigen moet. Ja. Uh, kijk, hetzelfde met dat wapen en een rijbewijs. Als ik een rijbewijs wil hebben, dan moet ik een hele vragenlijst invullen. En als daar één mistake bij zit, medisch gezien, dan moet ik gekeurd worden door een arts. Dat gebeurt al als ik 65 ben geweest, hè? Ja. Dan worden we verplicht als Nederlanders, terwijl er met mensen van 90 jaar zelfs die prima kunnen rijden en niks, genees een bril of iets nodig hebben. Ja. Terwijl er een lendelingen ja. lopen van dat kaliber als deze meneer, ik kan het niet anders noemen, die die schietpartij heeft uh -huh. uitgevoerd. Ja. Die had ook met een uh, dure sportwagen ja. mensen dood kunnen gaan rijden voor de aardigheid. Duidelijk wat u vindt. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Sikko. Ik heb uh, de administratie op foto gezet bij de afdeling Groen van de zuilbedrijf in Leiden. Uh -huh. En dan ben ik weer begonnen met te zorgen dat ik van iedereen... een primair dossier had van rond telefoonnummers en medische dossiers wat betreft eh, medicijnen. Ja. Want als er iets gebeurt, dan wil ik weten wat er met vent aan de hand is... en welke medicijnen die nodig heeft. Ja. En hoe komen we nu en bij onze stelling? Twee maanden heb ik daarvoor moeten knokken. En toen had ik het voor elkaar. Ja. En ik vind dus dat die dossiers gewoon vrijgegeven moeten worden... voor de mensen die het prima nodig hebben. Administraties, hulpverleners, EHBO's op het bedrijf. Ja. U vindt ook dat het medisch beroepsgeheim dus moet worden aangepast? Dat moet uh, zodra nog losgemaakt worden... dat mensen die in de situatie verkeren... dat ze mensen die schizofreen zijn, die stemmen horen... die niet met messen om mogen gaan en dat het er toch wel moeten doen... vanwege werk... ...dat je onmiddellijk weet, uh, voor die mensen moet je uitkijken... ...en voor wie ja. mensen heb je die medicatie nodig. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Van Veldhuis. Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens... Hoor, ...dat het allemaal vrijgegeven moet worden. Kijk, in enkele gevallen... ...en dan hou je het beperkt, zoals die meneer hier voor me... ...als je het dan beschermd kunt houden... Oké, okay, dan is dat nog wat. Maar wat is nu het doel hiervan? We zitten nu allemaal, iemand is overleden. Eh, denken we ook wel eens aan zijn ouders, wat die mensen mee moeten maken. Schizofrenie is wel een ziekte hoor. Er wordt nu uh, allemaal over gesproken van... Uh, uh, uh, uh, tuurlijk is het een dader, maar het is ook een ziekte. En dan is dat in zijn omgeving bekend. Kijk, daar moet de hulpverlening op, op uh, afgaan. Waar ik nu zo bang voor ben, dat als je dit allemaal openbaar zal maken. Het komt allemaal weer in de media terecht. Ook vaak in verkeerde media. Er wordt van alles uitgeplozen en gedaan en zo. Wat zijn we ermee gediend? Wat schieten we ermee op? Ja. Kijk, en iedere keer is alles achteraf. En we leven nou eenmaal in een gebroken wereld. We kunnen niet alles voorkomen. Nee. En we doen ons best daarvoor. Mevrouw, maar om nou alles openbaar te maken... Alsjeblieft niet. Punt duidelijk, dank u wel. Stad.nl, goedemiddag. Goedemiddag, André Hegelman. Ik vind sowieso dat uh, de privacy van een overleden in een naonderzoek... minder groot is als de privacy daarvoor. En uh, wat jullie gast ook aangeeft, dat het medisch medisch beroepsgeheim op zich een groot goed is... alleen op het moment dat er een gevaar voor de samenleving is... dan denk ik dat dat, uh, dat, dat wellicht een groter goed is... als het medisch beroepsgeheim. En als ik dan nu hoor dat bijvoorbeeld die vriend... waarvan hij toevallig gezegd had dat hij de daad zou gaan doen... Mm -hmm. die, is men, die gaat men wellicht vervolgen. Ja. Maar de mensen die de wapenvergunning afgegeven hebben... en de mensen die op de hoogte waren vanuit de medische hoek... Uh, die blijven in dit geval... Het verhaal buiten klopt, ja. dan denk ik van waarom gaan we die vriend die die misschien op een borrelavond van zijn plannen op de hoogte gesteld heeft, die gaan we op dit moment vervolgen. Ja. En, de, en degene die de wapenvergunning heeft afgegeven en, uh, en de medische behandelaar ja. die wellicht wel inhoudelijker veel meer op de hoogte waren van, van de zaken en van de toestand van, uh, van Tristan van der Vee. Mm die blijven op dit moment ja. buiten schot. En dan denk ik, van, dat vind ik toch echt een omgekeerde wereld... dat we een vriend dat zomaar ja. gaan aanrekenen. U, u, u en... punt is duidelijk, meneer. Dank u wel voor het bellen. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik aan de beurt. Ja, mevrouw. Uh, u spreekt bij mevrouw Van Beek. Ik ben helemaal tegen het standpunt. En te meer omdat ik vind dat de politie is heel goed uh, nagekeken moet worden... en dat daar heel veel duidelijkheid verschaft moet worden... wat die mensen wel en niet moeten doen. En nu wordt het allemaal weer bij de medici gelegd, ge, gelegd na aanleiding van één incident. Ik vind het heel erg dat die mensen doodgeschoten zijn... en het had niet mogen gebeuren, dat, dat weet ik ook wel. Maar dan moeten ze niet het bij de medici neer gaan leggen... Nee. maar ze moeten het neerleggen waar de oorzaak ligt... waar niet goed gehandeld is. Goed zo. En als wij zo bezig blijven met alles maar in de uh, openbaarheid te gooien... en Ieder, alle mensen worden daar de dupe van, die naar een arts of een specialist gaat. Maar goed, Iedereen hebben... mag dan zomaar overal inkijken. Ja, maar mevrouw, we weten, we weten dus nu niet of die uh, behandelaars bijvoorbeeld... of die misschien niet al eerder aan de bel hadden kunnen trekken... omdat we dus de dossiers niet uh, zien. Of wij, ja, maar niveau, je hoeft de dossiers niet. niet te zien. Want uh, uh, uh, het is heel duidelijk, die mevrouw die bij u ook in de uitzending is... die heeft heel duidelijk aangegeven dat er geen enkele aanwijzing is dat hij nog kort geleden nou. de, bij de specialisten of nou. ergens geweest nee. is. Nee. Dat... Dank, u wel, dank u wel voor het bellen. al, goedemiddag. Ja, uh, ik wilde eerst mijn waardering uitspreken naar mevrouw De Waanits... die een heel verhelderend beeld heeft gegeven... Ik zag uh, mevrouw De Nooy, de hoofdofficier van justitie voor de televisie. En die zei, ja, wij krijgen geen inzage in de medische gegevens. Maar zij had het kunnen vorderen. Mm -hmm. En dat heeft zij niet gedaan. Nee. En dan Heb, het... we, hebben we net gezegd, hè, dat, ze heeft ook erbij gezegd, waarom niet? Omdat ze denkt dat het een enorme lange weg is... en dat het ja, waarschijnlijk dan ja, toch wordt afgewezen. Ja, uh, uh, maar het is zo, zij had het kunnen vorderen. Nu is het zo, de medische gegevens mogen niet uh, publiekelijk worden... Uh, er wordt met de vinger wordt er naar de politie gekeken. En uh, allemaal misschien wel begrijpelijk... maar ik ben moeder van vijf kinderen. En als mijn dochter van 21 de auto van ons meeneemt... dan zegt mijn man, denk erom... geen borreltje, Niet drinken. Nee. En dan zegt hij niet, ik vind het geen goed idee. En ik vind, ik zeg het met veel pijn... maar ik vind dat de ouders in deze... Mm. Ook meer stelling hadden moeten nemen en nou. moeten zeggen: het gebeurt niet. Nee, goed, duidelijk. Dank voor het bellen, mevrouw. Uh, we gaan snel terug naar uh, Ariane Daranits, uh, de psychiater en ook bestuurslid trouwens van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Mevrouw Raniets, u hebt de reacties gehoord van uh, een paar van onze luisteraars. Wat vond u ervan? Um, nou, ja, verhelderend. Um, ik wou toch nog één ding zeggen. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat voorkomen beter is dan genezen. He, dus beter dan dat dit helemaal niet gebeurt, zoiets. Dan dat je achteraf moet gaan discussiëren... wie er wel of niet gegevens had moeten geven. Juist daarvoor is die vertrouwelijkheid en dat beroepsgeheim ontzettend belangrijk. Ja. wil ik nog een keer benadrukken. Ja. Als mensen dat vertrouwen hebben, dan kun je het voorkomen. Ja. Maar goed, vanaf de buitenkant, en dat moet u misschien ook begrijpen... wordt gezegd, van, ja, is daar toch bij die hulpverleners dan niet een fout gemaakt? En, en dat kunnen we nu niet kunt controleren in feite. Ja, maar dat kan getoetst worden door de rechter. Ja. Dus u zegt. Dat kan als, nog altijd. Als justitie het echt wil, dan moeten ze maar gewoon die weg bewandelen. En dan, uh, dan kunnen we altijd nog zien wat er gebeurt. Ja, en ik heb uh, ook via de media begrepen dat bijvoorbeeld de inspectie voor de gezondheidszorg. er ook gaat kijken of, of de juiste wegen bewandeld zijn. Ja. Dus we hebben al instanties laat maar zeggen, die dat in de gaten kunnen houden en kunnen toetsen. Ja, maar voor het belang eigenlijk, en dat is ook ons allerbelang... want we kunnen allemaal een keer in de situatie komen... dat we het even al meer zo goed weten. Zegt u, het is belangrijk om dat beroeps, medisch beroepsgeheim overeind te houden? Ja, want als u inderdaad om wat voor reden dan ook tijdelijk in de bonen bent... dan is het belangrijk dat u daar met iemand over kunt praten... en niet dat u denkt van goh, kan ik dat wel me veroorloven of uh, is dat wel vertrouwd... of ligt het dan op straat? Nee, dan wil ik graag dat u meteen kunt bellen en dat we u kunnen helpen. Ja. Dank uh, dat u mee wilde doen aan Stam.nl. Uh, Ariane is psychiater. Uh, we gaan nog even snel kijken naar de tussenstand op onze site. Na Alfa aan de Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast... Eens 66 oneens 34. En er is door bijna 1100 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Want daar blijft die stelling op staan. Ik ga naar de rechterkant van deze tafel. Gisteren nog in Utrecht, nu weer gewoon hier in de studio. Dione de Graaf voor Radio Tour de France. Oei, oh oui, uh, we gaan uh, straks beginnen. En we hebben Leontien van Moorsel in de studio. En we gaan natuurlijk veel praten over Marianne Vos en uh, de winst van de Giro. Ja, want dat is een beetje ondergesneeuwd beetje wel, die uh, uh, Hoogland-hype. Ja. Precies, daar gaan wij wat aan doen. Maar we volgen natuurlijk de tiende etappe in de Tour. Ze hebben heel slecht weer onderweg. Maar wat Hagel dan? en uh, ellende. Massa massasprintje, geloof ik. Ja, ik, ik heb je al gezegd, durf het niet meer. Ik durf het niet meer. Maar het is goed dat Marianne Vos ook eens even in de spotlights komt, want dat was inderdaad een beetje ondergesneeuwd. Ja, Die heeft ongeveer alles daar gewonnen in Italië, Juist. ongelooflijk. Uh, we gaan het zo meteen horen. Vanaf 2 uur Radio Tour de France. Dione de Graaf, Tom van het Heck. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag. En al langs de lijn met de avondetappe. Wat gebeurt er allemaal met je? Ja, het is een hele hectiek. Met een terugblik op de koers van de dag. Wat hebben ze er een lange etappe van gemaakt, deze mannen? Het wel en mee van de Nederlandse renners. Het is wel gewoon echt de tour heel Alleen ja. En de analyse van wielrenner Henk Lubberding. Ten eerste heb ik gigantisch genoten van het finaal. Aan het einde van elke toerdag om 10 uur de avondetappe. Kijk eens even in de glazen bol, wat kunnen we verwachten? De Tour de France. Het geheim is gewoon, je moet op een heel hoog niveau kunnen presteren. Op Nederland 1, via nos.nl en op Radio 1. Het nieuws...